Het is middernacht, het begin van woensdag 1 juni. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Radko Mladic zit in de gevangenis in Scheveningen. Hij kwam daar even voor half tien vanavond aan vanuit Rotterdam. Daar was hij aan het begin van de avond met een Servisch regeringsvliegtuig geland. Mladic werd vanmiddag in Belgrado op het vliegtuig gezet... om in Den Haag berecht te worden door het Joegoslavië tribunaal Hij wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995... tijdens de Bosnische oorlog. Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen... met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat de begroting stijgt met 5 procent... maar de Kamer vindt dat te veel. Een Kamermeerderheid heeft Rutte nu opgedragen... niet in te stemmen met een stijging van de begroting van de EU. Het ziekenhuis in Rotterdam geeft toe dat het te traag heeft gereageerd... op de ontdekking van een gevaarlijke bacterie op de intensive care. Het ziekenhuis wist al sinds april van een bacterie... die resistent is voor antibiotica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 Dan de AWB Verkeersinformatie is dat een file op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Zoetermeer Centrum, twee kilometer doorwegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en CRV Casa Luna Frank Dumas. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat je online kon aangeven of je je organen wil doneren. Bestaat het al lang eigenlijk? Ja, zolang het register gisteren bestaat, kunnen we met DigiD inloggen. Ja, even kijken, want dat heb ik nu gedaan. Ik heb nu ingelogd met mijn gegevens. Ik heb mijn wachtwoord ingegeven. bij En ik kan nu aangeven of ik vind dat als ik dood ben... dat mijn organen en weefsels dan ter beschikking moeten worden gesteld. Want ik had dat nog niet aangegeven. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik het wel gedaan heb. Maar um, ik, ik ga maar eens, uh, ik ga gewoon ja zeggen. Ik vind het eigenlijk belangrijk genoeg. En en dan gaat het ik... nu live doen, echt? Ja, maar ik, ja, ik zit er nu echt in. Ja. Ik zit nu echt in. Ja. En dan kan ik ook aangeven of er dan bepaalde uh, organen zijn die ik niet wil dat die voor transplantatie beschikbaar zijn. Wat is daar de logica achter? Nou, sommige mensen vinden het emotioneel raar, bijvoorbeeld om hun hart af te staan. Die denken dat daar de ziel woont of iets in dat soort ja? gedachten. Dus ik denk, nou, ik wil best mijn leven of manieren geven, maar mijn hart. Uh, daar wil ik graag mee begraven worden. Dus die, nou ja, die mogelijkheid bieden we om te zeggen... nou, dat, willen we, dat kan je van tevoren aangeven. Van, nou, dat wil ik wel en dat wil ik niet. Rick Gerritsen is mijn gast, intensivist Degene die uh, toch vaak uh, op de, in de laatste fase van mensenleven zeg maar, betrokken is... en ook, ook zeer veel weet en doet over nou ja, donorcodicielen uh, en het ter beschikking stellen van organen. Is het een religieus ding dat mensen dan denken... van in, in je hart huist je ziel? Nee, het is meer een menselijk ding, denk ik. Ja. Hoewel, in de Bijbel is het natuurlijk wel het heilig hart, had je. Ja. Ja. Ja, ja, ik, ik selecteer een... geen specifiek orgaan, ja. dus we mogen alvleesklier, bloedvaten... Wat, wat, bloedvaten. Wat, wat. Kunnen de bloedvaten ook uithouden? Ja, dat wordt gebruikt voor om, om, zeg maar, om omleidingen te maken. En ook is... voor onderzoek. Oké, okay, dat is weefsel dat uit overleden mensen komt. Ja. Botweefsel, kraakbeen, pezen, darmen, hart, hartkleppen, hoornvliezen, huid, lever, longen... Ontzettend. Het lijkt wel een hele. Het is een van de dingen die tegen het is. Het on... Ze willen het zo zorgvuldig maken dat het bijna te uitgebreid wordt. En daarmee. Je hebt al in het begin aangegeven, ik wil gewoon ja zeggen, punt. En dan kom je nog door zes keuzemenu's en hele slagerijen heen. Ja, ja, ja het klinkt precies ja. Nou ja, het, het, het, het heeft iets ongemak. Ik wil inderdaad even een bevestigings-e-mail dan. En uh, nu ga ik het verzenden. En nu, uh, nu is het klaar, toch? Ja. Dat is de aanleiding geweest om uh, nou geen enkele aanleiding hub klaar te verzenden. Nou ja, nu, nu staat het uh, vast. Oh, ik heb iets niet ingevuld. Oh, ze dus wil ik dan weten wat de aanleiding is. Oh, nee, is wel... nou, dan zeg ik gewoon een gesprek. Bij Casa Luna met Rik Gerritzen. Hm. Zo. Nou, heeft mijn bezoek hier al evident resultaat opgeleverd. We gaan het hebben over... Uh,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 Jurgen van den Berg, gisteravond in de Casaluna. Rick Gerritsen. Het hart van wie? Ja, daar heb ik eerlijk, daar nooit over nagedacht. Maar voor mij is het hart gewoon een simpel bloedpompend orgaan. En heeft niet zo heel veel emotionele betekenis. Maar nou ja, een, een hart van een groot denker, een vrijdenker. Dat een vrijdenker? Dan zit er toch wel iets in dat hart, als je dat zo zegt. Nou nee, nee, Ja, meer van dan draag ik van zo iemand misschien iets bij me. Maar ik, ik heb niet heel veel emotionele binding met het hart. Hebben mensen emotionele bindingen met, met, met uh, de organen die ze krijgen? En heel duidelijk, Afvragen ja. waar, waar komt dat vandaan? Van wie was dat? Ja, uh, maar er zijn wel hele strikte regels om zeg maar, te zorgen... dat er niet een een-op-een een een een -een band ontstaat tussen een donor en een uh, ontvanger... He, er wordt uh, redelijk anoniem wel gerapporteerd... over hoe het ging met de organen van de, degene die gedoneerd is. Zeg maar de nabestaanden krijgen bericht van... nou, de lever is gegaan naar een, een 43-jarige vrouw... die uh, twee jaar op de wachtlijst stond. Zeg maar, dat soort dingen horen ze wel. Maar niet een nee. 53-jarige mevrouw uit Deventer die Precies. Nee. Enzovoort, enzovoort. Nee, want het, en er is, zijn wel, tegenwoordig met internet... er zijn wel websites waarin mensen proberen elkaar te, te vinden. He, dus zeg maar, donoren proberen iemand... Te vinden die het orgaan heeft omdat ze denken: van nou ja, daar leeft nog een stukje van mijn geliefde in voort, maar is dat erg uh, zolang het zeg maar voorkomen uit, uit goede wil is? Ja, is het niet erg bedoel ik. Maar ja, het angst is natuurlijk dat er dat er zeg maar uh, tegenprestaties of of iets worden gevraagd. He, dat, uh, dus daarom wordt het ze proberen zoveel mogelijk gescheiden te houden en en echte bedankbrieven worden natuurlijk wel geschreven. Maar die worden dan via een, een derde kanaal, bijvoorbeeld een, een organisatie als de NTS... wordt die bij de, bij de donorfamilie afgeleverd. Zodat er geen rechtstreeks verband is tussen die twee. U bent, uh, of juf, wat ja, juf zeggen. Dat ja. zou ik fijn vinden dat je juf zegt. We zijn uh, precies even oud, heb ik vandaag. Ja, het scheelt een halfjaartje, dus uh, ja, ja, ja. Um. Je bent intensivist, dat is dan het, het, het, de officiële, het officiële term... Ja. in het medisch centrum Leeuwarden. Uh, donat, donatiecoördinator voor de Noordelijke provincie. Dat wil zeggen dat, dat jij coördineert het hele proces... Ja. Van, van het uh, uh, geven en brengen, zou ik maar zeggen. Ja, ik, wat ik met name coördineer is... Um, zeg maar de organisatieveranderingen die we hebben doorgevoerd... in het kader van het masterplan, daar heb je misschien wel van gehoord. Het masterplan is een boekwerk wat geschreven is uh, in 2008... door een club van de zaken deskundigen onder leiding van Jan Terlouw... om de regering te adviseren over wat voor maatregelen te nemen... om ja. optimaal uh, gebruik te maken van het potentieel. En een van de dingen die daarin uh, geadviseerd was, was... om de organisatie in de ziekenhuizen uh, te verbeteren. Nou, en daar hebben wij in Groningen, vanuit de regio Groningen... een project gemaakt. En dat project is uh, goedgekeurd en gefinancierd... En het is mijn taak om te zorgen dat het nou ja, zijn vrucht gaat afwerpen. 2,1 miljard euro moeten minister Schippers uh, gaan bezuinigen volgens het regeerakkoord. En nou denkt zij een deel daarvan, ik moet zeggen een heel klein deel daarvan... te halen door kritisch te gaan kijken naar voorlichtingsactiviteiten. Postbus 51 bijvoorbeeld. Maar ook naar de lopende campagne uh, om Nederlanders over te halen... en donau in te vullen. Ik zeg al, het gaat om heel weinig geld. Het gaat om 1,2 miljoen, geloof ik, wat ze mee denkt te ja. kunnen bezuinigen in zijn to totaliteit. Um, en een overweging is dus om iets te gaan doen waarvan jij waarschijnlijk zegt dat is echt heel dom. Dat zou ik echt heel dom vinden, ja. Um, om meerdere redenen. Het masterplan was een, zeg maar een overall plan, hè, zo was het ook bedoeld, om, om alle aspecten te gaan uh, optimaliseren. Een van de dingen die de regering, zeg maar die de overheid zou kunnen doen, was het veranderen van het beslissysteem. Want we hebben, er zijn twee systemen, een bezwaarsysteem en een ja. Uh, instemmingssysteem. Ja. En nog wat tussenvormen daartussen, maar... Maar leg even die systeem uit, als je wil. Uh, Nederland heeft een systeem waarin je moet aangeven... dat je na je dood bereid bent om je organen te geven aan iemand... die ze, zeg maar, waarmee je iemands leven kan redden. Dat is een instemmingssysteem. Een instemmingssysteem. En als je dus niks vastlegt en je familie zegt niks... dan gaat het niet door. In... Andere landen, Bijvoorbeeld België en Spanje hebben ze een geen bezwaarsysteem, noemen ze dat. Dat wil zeggen dat iedereen is donor. Dus als je overlijdt op een uh, zeg maar manier die donatie mogelijk maakt... dan kunnen de artsen aannemen dat jij bereid bent om je organen af te staan... en kunnen ook zeg maar, daar de dingen voor doen die daarvoor nodig zijn. En welk systeem werkt het best? is het meest efficiënt. Ja, het, het geen bezwaarsysteem, dus dat je zeg maar, moet aangeven dat je het niet wil... is in principe efficiënter levert meer door Noor op? Het levert meer door Noor op. Maar het is maar de vraag of, zeg maar, of je de situatie van een België of een Spanje... waar ze een ander systeem hebben, of je die naadloos op Nederland zou kunnen overpakken. Want wij zijn natuurlijk een ander volk dan Spanjaarden of dan, dan, dan Belgen. En waarin verschilt dat op dit gebied? Nou, ik denk dat wij toch individualistischer zijn of, of misschien zelfs wel wat egoïstischer. Bijvoorbeeld een land als Engeland, of Groot-Brittannië moet je eigenlijk zeggen... waar hetzelfde systeem is als wij die moet aangeven dat je donor zou willen zijn... of je familie moet aangeven dat je donor zou willen zijn... daar zijn veel minder familieweigeringen dan in Nederland. Dus als de dokter vraagt van... mogen we na de dood van uw geliefde uh, haar organen gebruiken... om in ons leven te redden... dan uh, zegt in Nederland, in, zeg maar, tot voor kort... Zegt ongeveer twee van de drie nabestaande familie zegt nee. Dat is wel veel. Dat is extreem veel. En, wa en waarom zeggen mensen nee, families nee? Ja, dat, daar, is, daar is nou niet heel veel over bekend. De meeste mensen vinden het een eng idee. En die vinden dat er al genoeg uh, met, het, uh, met de geliefde is omgezold en gesust. En die, uh, ja, dus... Maar dat, he dat heeft iets, ik, ik snap dat eng ja. overigens wel hoor. Maar het is dus iets daarvan snap ik ja. wel. Maar je hebt het over iemand die overleden is... en die daarna uh, even heel plat gezegd de oven gaat of de grond ingaat. Ja. En, en die iemand heeft soms de, zeg maar, na zijn dood de mogelijkheid... om een groot aantal mensen, wel vijf of zes, hangt het af... hoeveel doener, uh, organen je zou kunnen doneren, letterlijk het leven te redden. En dat, ja, dat is toch echt een, ja, een soort ultieme altruïstische daad... dat je na je dood nog iemand kan redden. Als je, voor je als jij, uh, op straat loopt en je kan iemands leven redden... zou je dat denk ik ook doen. He? Dus ja, waarom na je dood niet... Hoe gaat het in de praktijk? Want, want jij werkt uh, op de intensive care. Dat, dat is de plek waar toch de meest zieke mensen zitten, ja. liggen. Het is denk ik heel belangrijk om te snappen... dat bijvoorbeeld met die Nederlands Ja-campagne... als je nu aangeeft dat je donor wil zijn... Hè, die campagne is ook wat dat betreft een beetje verwarrend geformuleerd... van ik, ja, ik ben donor. Nee, je bent helemaal geen donor. Je bent pas donor op het moment dat je overleden bent... en je organen afstaan. Het enige waar je ja tegen zegt is dat... mocht het ooit zover komen dat je bereid bent om... En die kans is extreem klein, want je kan alleen je organen doneren... als je op een hele specifieke manier overlijdt, op een hele specifieke plaats. Inderdaad, alleen op een intensive care. Want? Wanneer, wanneer zijn, zijn, zijn uh, uh, organen niet meer bruikbaar? Organen zijn in principe niet meer bruikbaar als je, uh, er geen bloed meer naartoe gestroomd is. Dus als, zeg maar, als er zuurstofgebrek is geweest. Dus als je gewoon thuis doodgaat dan zijn je organen niet bruikbaar voor transplantatie. Dat kan alleen als je op een intensive care ligt... waarbij je zo'n ernstig hersenletsel hebt... dat je, je hersenen onomkeerbaar ernstig beschadigd zijn... totaal beschadigd zijn, dus opgehouden hebben te functioneren. Dan ben je voor de wet overleden. En dat hersendood. Ik, hersendood. Dat vind ik ook terecht, want zeg maar een mens is naar mijn mening zijn hersenen. Wat hij, wat hij denkt, wat hij voelt, uh, wat hij zich herinnert... Het contact met de omgeving, dat zit allemaal in je hersenen. En de rest is een mechanisme om die hersenen aan de praat te houden... je hart en je longen, wat mij betreft. En wij zijn tegenwoordig goed in staat om iemand... van wie de hersenen onomkeerbaar volledig hebben opgehouden... te functioneren, om met een beademingsapparaat te zorgen... dat de longen nog beademd worden en het hart blijft kloppen. En dan ben je dus voor de wet overleden, maar de organen worden nog door bloed... En in die situatie kan je af, eh, organen voor donatie afstaan. Ah, maar nu begin ik ook iets meer te begrijpen... van de orgaanschaarste die we in dit land hebben. De gigantische orgaanschaarste. Want je zegt, je moet per se op de IC overlijden. Ja. Want elke andere plek betekent dat door bloeding gestopt is. Ja. Dus die organen zijn ook dan al ja. uh, deels afgestorven. Uh, en, en bovendien moet het ook nog om je hersenen gaan... waardoor je overlijdt. Ja, dat is... Dat, ik, toen ik het zei, dacht ik meteen van... ja dan, klem ik mezelf een heel klein beetje in. Zoals ik het net verteld heb, is de standaard orgaandonatie weg. Je hebt heel ernstig hersenletsel, zo aardig dat je hersenen overlijden. Omdat er zo'n enorm tekort is aan organen... is er een, zeg maar, een soort tweede manier ontwikkeld... waarbij als mensen op een intensive care liggen... en de behandeling wordt gestopt omdat er zeg maar, geen enkele kans meer is op succes... Dan wordt de beademing gestopt en dan, nou ja, dan ga je echt dood. Je, je hart stopt. En dan, als je dat op een intensive care doet... dan kan je met de familie van tevoren afspreken... dat op het moment dat je dood bent, dus dat je hart gestopt is... dat je dan razendsnel naar de operatiekamer gaat... en alsnog de organen eruit haalt om aan een ander te geven. Maar dit, dit is wel een, voor, voor nabestaanden een horrorscenario, toch? Uh, ja als... en nee. Het is, voor mensen is het, is, het is heel moeilijk om te snappen wat hersendood is. Want op het ene moment ligt je geliefde... Uh, op een intensive care aan een beademingsmachine in coma. De dokters zijn alles aan het doen. en Iedereen loopt druk en heen en weer. En, uh, en de familie wordt zeg maar, bijgepraat. Ze dat is heel somber, maar we doen en dit of dat. En het andere moment, als de hersendood is ingetreden dan ziet het er voor de leek precies zo uit. Het lijf ligt er nog net zo warm, het wordt nog net zo goed op bloed... en je ziet nog steeds de borstkas op en neer gaan. En dan roepen wij als dokters, het is over. hij is dood. Het is natuurlijk heel moeilijk te snappen. Terwijl voor een leek is die andere manier van doodgaan... dat het hart stopt en je stopt met ademen, op zich logischer. In principe de vraag of, of een lichaam uh, gebruikt mag worden... Wanneer, wanneer komt die vraag, die mag pas ook gesteld worden... na die hersendood is ingetreden? Uh, moeilijk, moeilijk. Ja, ja, is het enige juridisch juiste antwoord. Maar dat kan niet. Want zeg maar, dat is onmogelijk om dan nog zeg maar, dingen te regelen... Die, uh, die gedaan moeten worden. Je moet bijvoorbeeld beslissen dat als je iemand hersendood is... dat je de beademing aan laat staan als je wil gaan doneren. Terwijl als er geen donatie is, dan is het natuurlijk afkoppelen. Nou ja, stoppen met het zinloos beademen van een dood lijf. Dus je, je moet van tevoren van de familie, of, of nog liever van de, de donor zelf... Hè. De het donorregister, hebben opgemaakt dat hij dat wel of niet wil. Vroeger mocht dat volgens de wet niet... de letter van de wet mocht het niet, volgens de geest wel... mocht je er niet over beginnen voor de dood was ingetreden. En dat is nu, in de abonnementen is dat nu eindelijk veranderd... dat je, zo gauw je hebt vastgesteld dat iemand gaat overlijden... binnen een hele korte tijd, dus dat de prognose heel slecht is... dan mag je... Met de familie over donatie praten. En dat, dat is zeg maar de nieuwe wet op de orgaandonatie. die nog binnenkort door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Dat deden we natuurlijk altijd al, want anders is het onuitvoerbaar. Dus, nou. Ja, maar heeft, heeft u wel eens met. Uh, heb je sorry, ja. wel eens met een, uh, uh, iemand een gesprek gevoerd over. Uh, het doneren van organen. terwijl die nog leefde? Ja, één keer. Uh, uh, ooit een jongen. Die een hele hoge dwarslesie had. Dus dat betekent dat dus zijn rugmerk was beschadigd op een niveau dat hij niet meer zelf kon ademen. En hij uh, had besloten dat hij zo niet verder wilde leven. En dat, uh, Wat was de oorzaak? Hoe kwam dat? Het was door. Uh, hij was neergestoken. En deze jongen heeft zelf aangegeven dat hij na zijn dood, dus na zijn echte uh, hartdood. Uh, zijn organen zou willen afstaan. En dat is de, ook maar de enige keer dat ik iemand zelf heb gesproken. die dat. Ja, hij kon nog wel praten. Hij kon niet praten, maar hij kon wel dingen duidelijk maken. Hij was helemaal volkomen helder. Dus hij kon wel dingen duidelijk maken. Ja, als je aan de banen ligt, kan je in principe niet praten. Ik heb het Gods nog nooit meegemaakt. met nee, een slang in je mond. Met een, een, een slang in je mond. Ja. Die, ja. Maar, uh, het is in, maar het was een jonge jongen, verder, een jonge jongen. verder gezond. Ja. Het lijf was tenminste gezond. Ja. Uh, en, en, en op dat moment besloot jij om met hem toch, nou ja, voor zover het kan, een gesprek aan te gaan daarover. Ja. Om te, de vraag te stellen: zou jij willen dat? We hebben, ja, het is, dat is een hele aangrijpende gebeurtenis geweest, natuurlijk. Maar waarbij we, in eerste instantie, natuurlijk, heeft hij heel duidelijk aangegeven dat hij het leven zoals hij dat moest leiden dus aan een beademingsmachine zonder mogelijkheden tot spreken en ook absoluut zonder kans dat het ooit beter zou worden, dat hij dat onacceptabel vond en dus hij vroeg van zijn behandelaars van stop met mij kunstmatig in leven te houden. En dat was de, de belangrijkste beslissing. En, nou, orgaandonatie is iets wat ja, ik, ik echt een, een goede zaak vind... voor, voor de volksgezondheid van Nederland. Dus ja, dan ligt bij mij de volgende vraag. Als, als we de beslissing hebben genomen dat deze jongen gaat sterven... ligt de volgende vraag ligt voor de hand. Maar dat lijkt me ook wel bijzonder zwaar. Want daar, daar zit familie omheen op dat moment. Ja. Maar die geconfronteerd maar... worden met, met, met de, de euthanasiewens van die jongen. Nee, nee, geen euthanasie. Absoluut niet. Het stoppen van zinloos medisch handelen. Passief euthanasie heet dat toch? Nee, dat is een, een volkomen achterhaalde oh. term uit de oh. jaren zeven. Nee, dat oh. heet gewoon het staken van zinloos medisch handelen. En niet, Dat heeft niets met euthanasie okay. te maken. En deze jongen die heeft dus besloten dat hij zelf. Hij heeft zelf besloten dat hij zijn organen wilde afstaan. En Toevallig heb ik heel recent nog met zijn moeder en zijn broer gesproken. En die merken nu dat zij heel veel, nou, voor zover mogelijk in zo'n gekke situatie, maar heel veel troost putten uit het feit dat door dat hij nog zeg maar, bereid was om na alles wat hij meegemaakt had zeg maar, voor de maatschappij, nog zijn lever en zijn nieren af te staan, dat iemand daar letterlijk zijn leven door gered is. Ze hebben ook een bedankbrief via via gekregen van degene die, Gered is door de. Zeg maar, de. Ja, de altruïstische daad. of de, de gift van die jongen. De, ge... Maar dat, ja, dat kan dus wel. Want Je zei net van die contacten. Die, die, die ja, maar het is heel indirect. Zeg maar de. de, de degene die het lever heeft gekregen. die heeft. naar zeg na zijn. transplantatiecentrum. dat was een buitenlands transplantatiecentrum. heeft hij een bedankbrief gestuurd. met. het verzoek om het spoor terug te laten volgen. En dat het kan wel. Alleen het, het wordt zoveel mogelijk afgeremd... om te zorgen dat er geen belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. Het komt dan ook geanonimiseerd het aan? Het komt geanonimiseerd aan, ja. Er, komt, zeg maar, er staat geen briefhoofd meer boven of afzender. Gewoon in een envelop van een, zeg maar, het lokale ziekenhuis. Ja. Hoe gaat het nou uh, in zijn in algemeenheid in, in het werk? Want uh, een van de dingen die, waardoor ik wel getwijfeld heb... in alle eerlijkheid, want je stond erbij toen ik het invulde is dat het me heel zwaar lijkt voor, voor, voor, voor mijn nabestaanden... Dat, dat mijn lichaam als het ware onder hun handen vandaan getrokken wordt. Hmm. Nou, sorry voor een pindatje. Maar door wat je net gedaan hebt, door jouw keuze kenbaar te maken... heb je voor je nabestaanden al één hele grote moeilijke keuze weggenomen. Ja, als jij zelf aangeeft wat je wil... hoeven jouw nabestaanden niet voor jou te gaan invullen wat jij wil... Als je als je bent overleden. En dat geldt dus gelukkig voor als je ja zegt, zoals jij net gedaan hebt. Daarmee weet jouw nabestaan, dit is iets wat jij wil. Dus dat gaan we uitvoeren, dat is zeg maar, in zijn gedachten, zijn geest. Maar ook als je bijvoorbeeld aangeeft dat je het niet wil... en je zet dat in het donorregister... betekent dat ik niet jouw nabestaan... op het meest vervelende moment van hun leven waarschijnlijk zo'n beetje... nog kom lastigvallen met de vraag van mogen we alsjeblieft... Uh, een donatie doen. Of zou je alsjeblieft... Want dit is nu in principe gewoon klaar. Zelfs als, als mijn vrouw zou zeggen... Van, ik wil het toch niet, op het moment dat ze ver is... dan is het jammer? Ja, officieel ja. ja. Dit is voor jou een schriftelijke wilsbeschikking. Die gaat boven de wil van de uh, familie. Afstander. Het komt gelukkig bijna nooit voor dat het botst. Ja, want het, nou ja, mensen die erover nagedacht hebben... die dat gisteren hebben ingevuld... hebben er vast ook wel eens een keer met hun partner of hun uh, kinderen overgesproken. Als je, zeg maar, als het zou conflicteren, dus dat, dan, nou ja, dan lukt het in het gesprek bijna altijd wel om aan jouw nabestaande uit te leggen dat die toch een bewuste keuze van jou was en dat we eigenlijk wel eraan gehouden zijn om die uit te voeren. En, en juridisch sta je ook in je recht, want ja, een, een schriftelijke wilsbeschikking, een testament, gaat boven de wens van de familie. Maar het zal natuurlijk nooit tot een conflict komen als de familie echt heel... Morbide steeg is. En ja, dan gaan we niet aan het lichaam van de overledene trekken. van jij ja, aan de ene kant en de familie aan de andere kant. Dan, dan gaat het helaas niet door. Ik heb dat gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar het komt wel voor dat er strijd is nog? Het komt wel voor dat er oneenigheid is tussen familieleden onderling, bijvoorbeeld. Ja, waarvan de ene broer het wel wil en de andere broer het niet, bijvoorbeeld. Dat, dat komt wel voor. En daarom is het zo ontzettend fijn als mensen hebben vastgelegd wat ze zelf willen. Dan hoeft de familie zich daar zeg maar, niet druk over te maken. Dus als je zelf aangeeft van ik, heb, ik wil het wel... dan is dat voor iedereen duidelijk. Dus je, je doet je nabestaanden er ontzettend veel plezier mee... door je keuze kenbaar te maken. En het donorregister is daar de meest makkelijke manier voor... omdat het zeg maar, voor iedereen altijd in te zien is... op het moment dat het nodig is voor alle, alle intensive care doctors... Maar uh, ja, je kan ook, als je het maar goed met je familie bespreekt... of je, je hebt een donorcode, seal, of er zijn tegenwoordig ook appjes voor op je telefoon... dan kan je, ja, als je het maar duidelijk maakt aan de familie... Maar een appje op je telefoon dat, waarin staat dat Frank Dumois uh, uh, donor is? Op je eigen telefoon, daar, zijn, daar wordt hard aan gewerkt, ja. Een nadeel: de meeste telefoons zitten achter een cijferslot. Uh, ja, precies. Ja, precies. Dan heb je, heb je ver Nee, maar alsof. ik dacht ook serieus, want ik wist echt niet. Ik pas in de voorbereiding van dit gesprek kwam ik deze site uit. Ik nee. wist echt serieus niet dat, dat het komt, dat je het online kan registreren. Ik vind dat wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Er is want er ik is net een melding. Zo'n zo papiertje in mijn portemonnee moest gaan rondlopen. Nee. nee, er is net een melding of een vorig jaar of twee jaar geleden een melding geweest die met de belastingaangifte meeging, omdat mensen dan toch hun digid moeten opzoeken om. De belasting in te vullen. Nou, als je hem toch nou opgezocht, klik dan meteen even door naar. Best wel een wonderlijke koppeling, toch? Belasting, <laughs> belasting, belastingaangifte en belastingaangifte. No, nee, uh, nee maar goed, op dan op. hebben mensen hun DigiD nodig om de belastingaangifte in te doen. Nee, maar ik vraag het omdat ja. gemeentes nu ook uh, een convenant hebben gesloten waarin ze zodra ja. mensen uh, reisdocumenten aangevragen, geloof ik, dan komen ze ook met een folletje aanbappen. Ja, het is een soort frappe, frappe toujours. He? Probeer mensen bewust te maken dat het ontzettend belangrijk is dat hun keuze bekend is. Maar uiteindelijk gaat het toch om een cultuuromslag die je probeert te bereiken. En dat bereik je toch niet door een voortje. Uh, als ik een reisdocument ga aanvragen, staat mijn hoofd niet naar mijn orgaan. Laat staan, doneren ervan. Nee, dat is waar. Maar hoe vaker je... Het geldt net als een Coca-Cola-reclame. Hoe vaker je het ziet, hoe meer het een keer weer naar boven komt... op het moment dat het wel schrikt, zeg maar. Dus uh, ja, de cultuuromslag is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mensen moeten snappen dat... Ja, je iets voor je medemens kan doen als je dood bent. En dat is ja, de, ooit in de, in de, zeg maar de jaren, beginjaren transportatie wel het de gift of life. Hè? Het is letterlijk de gift of life. Je geeft iets waar iemand anders leven meegeerd kan worden. En als dat ja, doorkomt, dan, ja, dan krijgen we misschien meer toestemming. We gaan uh, even muziek draaien. Je hebt muziek meegenomen. Ja, ik nou ja, wat, wat verzoeknummer, zeg maar, we konden het eentje niet vinden een stuk klassieke muziek, maar we hebben nu een jaren '70 Beatle-nummer. Dus dat is de middelbare schooltijd. middelbare schooltijd van Rick Gerritsen, nee. intensivist verbonden aan het medisch centrum Leeuwarden. En mijn gast om te praten. Naar een van het voornemen van de minister om te gaan bezuinigen op voorlichting. Onder andere de voorlichting op het invullen, uh, het overhalen van mensen... om een donorcodiciel in te gaan vullen. The long and winding road. disappear, I've seen that road before, it always leads me near. lead me to A long, long time ago Beatles met de Long and Winding Road... aangevraagd door Rick Gersen. Intensive care arts. Ja, die Long and Winding Road. En dan moet het gaan over het onderwerp van Wafelt. We een lange die, weg te gaan. Queen No One Will Live Forever kunnen draaien. Ofzo. Ja, Dit is meer maar. Dat is iets meer een sarcastische ja. opmerking dan. <laughs> um, hoeveel procent van de mensen... Um, vult een donorcodiciel in in Nederland? Er staan op dit moment... 5,5 miljoen mensen geregistreerd. Dus 18 plus? 18 plus. 18 Een paar mensen onder de 18 die al uh, zeg maar daarvoor erover nagedacht hebben: je mag vanaf 12 jezelf registreren. Maar zeg maar, grof gezegd, 18 plus dus het is het, is het ja, een kleine 40% van de Nederlandse bevolking. En is dat veel of weinig in uh, internationaal perspectief? Ja, weinig. Weinig. Echt, echt weinig. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik... Misschien hebben wij in Nederlanders toch een beetje een antipathie van registraties, uh, databases, overheid. Uh, dat we daarom misschien niet geneigd zijn om dit soort dingen aan de overheid kenbaar te maken. Ja, maar het is natuurlijk een. een ja, donorregister is een overheidsinstantie. Maar is het overheidsangst of is het egoïsme? Ja. Het woord wordt ja. hier straks uh... Is het... Eerlijk gezegd, de meeste mensen. Sorry ik je in de, van, maar de meeste mensen is het gemakzucht. Want als je mensen op straat interviewt, er zijn ook wel goede dingen nagedaan. Dan blijkt dat op zijn minst 90% van de mensen in principe positief over, tegenover orgaandonatie staat. Zolang dus... het niet om hunzelf gaat. Vast, ja. <laughs> ja. ja. ja. Maar hoeveel hoeveel uh, organen zijn er nodig jaarlijks in Nederland? Um, dat is een goede vraag. Er staan, voor nieren staan 1200 mensen op de wachtlijst momenteel. En voor. Uh, longen, zeg maar 150. Dus zeg maar, als we nu uh, de weigeringen zouden terugbrengen, bijvoorbeeld van twee derde zoals het nu is, naar een derde, dan zouden we denk ik voor Nederlandse uh, uh, patiënten voldoende organen hebben om uh, de wachtlijst weg te werken. Want nu? Hoe lang? Nieren bijvoorbeeld? Ja, dat, dat varieert ontzettend lang. Want gelukkig, we hebben in Nederland. een in Europa is zelfs een systeem dat een orgaan wordt toegewezen aan degene bij wie het het beste past. Dus waarvan de kans dat het goed gaat het grootst is. En niet zozeer hoe lang je op de wachtlijst staat. Dus een hele gewogen afweging wie het orgaan krijgt. Dat heeft gewoon te maken met effectiviteit. Ja, zeg maar het orgaan is een schaars goed. Dus die moet je zo goed mogelijk plaatsen. Dus zeg maar, het de, de, de type weefsel bij wie die, van wie die vandaan komt, moet zo goed mogelijk passen met degene die hem krijgt. Zodat de kans dat het goed gaat zo groot mogelijk is. Dus stel even voor mijn begrip, als ik zou overlijden... Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een, uh, een, een lange, slanke, mooie Spanjaard hem krijgt. Uh, ja, Eurotransplant. Spanje hoort net niet bij Eurotransplant. Maar dat zou wel kunnen. Wel een, een Belg of een Duitser of een, een Deen. Of een, dat mooie was een grapje trouwens. Ja. Maar, het, uh, zeg maar het is de bedoeling dat zeg maar, binnen Europa... binnen een deel van Europa, degene gezocht wordt die hem op dat moment... Het ...harts nodig heeft en het beste past. En dat is op, ja, op wederkerigheid, dus dat geldt beide kanten op. Wij kunnen ook, als er in België iemand overlijdt... ...bij wie zeg maar, de Nederlandse ontvangen het meest passend is... ...dan komt het toch gaan naar Nederland toe. Um, is het makkelijk? Want je, je, er zijn, zijn twee problemen. De, de, de, de hoeveelheid mensen die zich in Nederland aanmeldt... ...vrijwillig is laag, zeg je, als je het internationaal bekijkt... Uh, maar hoe zit het met de beschikbaarheid van organen in algemene zin? Hoe neemt dat toe? Dus blijft dat gelijk? Uh, misschien raar uit mijn mond, maar ik, het neemt gelukkig steeds verder af. En dat klinkt misschien wat, uh, wat raar... maar het feit dat wij in staat zijn om goede ouders te bouwen met airbags... en uh, op helmen te dragen en ook bijvoorbeeld als medisch-technisch heel goed in staat zijn... om mensen met een bepaalde soort hersenbloeding goed te behandelen... betekent dat er gelukkig steeds minder mensen dat stadium van hersendood bereiken. Dus de afname van het potentiële aantal donoren is op zich een goede zaak. De intensive care-arts naast mij zegt hoera. Ja, dat is, dat, ik ben natuurlijk een behandeldokter. En als ik iemand beter kan maken, is dat oneindig veel mooier dan als we iemand laten overlijden en uiteindelijk een donatieprocedure. Ja, maar nu de donatiecoördinator voor de Noordelijke Provincies... en die is daar niet blij mee. Ja, nog steeds wel, want ik, ik blijf gewoon een behandeldokter natuurlijk. Dus het, het kan niet zo zijn dat je... Er, zeg maar, niet vol voor de genezing van de patiënt die je onder handen hebt gaat. He? Je kan nooit de ene persoon opofferen ten opzichte van de ander. Dus je, het enige, zeg maar, mijn allerhoogste streven, is natuurlijk altijd optimaal behandelen van degene die aan mijn behandeling wordt toevertrouwd. En pas als dat niet lukt, dan komt de andere taak. Laten we dan proberen om zo goed mogelijk andere patiënten te helpen... die niet de mijne zijn. Word je wel eens beschuldigd van belangenverstrengeling? Dat, dat mensen toch denken van, uh, ja, hoe ze vriend, uh, je hebt er belang bij... Dat, dat die organen eruit komen? Heb ik nooit meegemaakt. Ik, ik probeer altijd in het gesprek ontzettend goed te scheiden... Letterlijk in tijd. En zeg maar, van nou, wij, ik ben de behandelaar van uw moeder. En op een gegeven moment is de behandeling zinloos geworden en overlijdt de moeder. En dan pas zeg maar, de, de pet van donorwerver. Ja, die komt fysiek pas daarna. Dus dan... Maar hoe doe je dat? Want dat lijkt me een hele lastige overgang. Dus er komt een moment dat jij die kamer in komt. Dan zit die familie daar. Ja. En dan begint dat slecht nieuwsgesprek. Ja. Het slecht nieuw... Ik probeer het slecht nieuwsgesprek. Fysiek af te sluiten met van de behandeling van die moeder is zinloos geworden. Zij zal nooit meer beter worden en we gaan de behandeling stoppen. En daarmee dan is het gesprek zeg maar klaar uiteraard met de reacties van de familie. En dan ga ik fysiek de kamer uit. En dan laat ik ze even zeg maar, in dat vreselijke moment even in privé met zichzelf en dan... Maar zeg je dan al, ik kom zo terug? Of je, je gaat de... Soms niet. Nee, dat, dat hoeft vaak niet eens. En dan kan ik gewoon, gewoon tien minuten later... of een, voor mij een kwartier later terugkomen en zeggen... Ja, we hebben, ik heb u verteld dat het, uw moeder nooit meer beter wordt. En dat ze zal overlijden. Uh, of al hersendood is, dat weet ik dan. Uh, en, ja, we hebben het donor gisteren geraadpleegd en uw moeder heeft aangegeven dat zij graag donor wil zijn dat wil ik graag uitvoeren. Of uw moeder heeft in het donor gisteren aangegeven dat u de beslissing moet nemen. Dus ik, ik kom bij u met de vraag. Maar dat soort gesprekken moet je ook wel eens voeren met kinderen erbij. Ja, ja dat, is, dat is het ontzettend aangrijpend. En ook aan de andere kant weer, je hebt zelf het jeugdjournaal gedaan. Kinderen zijn soms zo extreem duidelijk. Die stellen duidelijke vragen waar een duidelijk antwoord op komt zonder zeg maar, zich een laag daaronder te verdiepen. en ja, het, het is emotioneel zwaar. Ik heb zelf kinderen. En dan denk je, ja, stel dat mijn vrouw daar zou zitten en het gaat over mij. Maar ik, ik vind het met kinderen erbij zwaar, maar ja, ook wel weer eens heel duidelijk. En, ja. maar wat, wat, wat zeggen kinderen? Wat vragen kinderen? Ja, Kinderen stellen hele, hele legitieme vragen. Als van hoe, hoe, hoe weet jij nou dat mijn vader dood is... Het begrip hersendood is voor volwassenen al bijna niet te snappen. Dus ja, als je, als je, als je twaalf bent, is het al helemaal uh, nauw. Wat te zeg bewust. je dan? Zo'n kind zegt van... ja, maar ik, ik heb ik de borstkast van papa beweegt toch ja. nog? Ja. Nou, dan kan je... Ja, dan, dan zou je hem kunnen meenemen en hem de machine kunnen laten zien die het doet. En die kan je bij, gewoon een, zeg maar een, een paar seconden uitzetten. Kijk, en, wat je ziet is niet je vader, maar wat je ziet is de machine die hem beweegt. Dus ik, ik denk dat je dat heel tastbaar kan maken. Het, ja, maar dit soort gesprekken komen niet van de ene op de andere minuut. Hè. Daar is altijd een heel traject aan vooraf gegaan. Het is niet zo dat je mensen in één keer overvalt... met van het gaat niet goed en je uh, moeder gaat dood. Dat is, er is het altijd... lijkt me zo zwaar. Want jij zit natuurlijk aan, aan, aan, op, aan de scherpste kant zeg maar, van het hele proces. Uh, met, met de hoogste overlijdenskans... Ja. Niet? Dat... Nou, nee, ja, ja. Intense Care maakt gelukkig het meest, ver weg de meeste mensen gaan levend het ziekenhuis uit hoor. Dus het is, het is een heel, heel. Maar ja, anders is het, als het misgaat gebeurt, het relatief vaak daar. Heel vaak bij ons. Bij jullie op de ja. afdeling. Maar het geeft, als je een, een goed, zeg maar, voor iemand een goed, menswaardig einde kan scheppen, is het ook heel bevredigend. Ook voor de patiënt zelf natuurlijk, maar ook voor de omgeving, voor de naasten. En in een, in een menswaardig einde past, wat mij betreft, ook zeker een gesprek over orgaandonatie. O, als jij nu zo'n situatie, zoals je net beschrijft, meemaakt: een, een moeder overlijdt, vader overlijdt, relatief ja. jong zijn jonge kinderen bij. Um, en, en je hebt eerst dat vreselijke gesprek moeten voeren met: Nou, het is, het, het, het is afgelopen, we stoppen ermee. Uh, en vervolgens het gesprek over uh, doneren gehad. Hoe, hoe ga je naar huis? Want ik, het lijkt me zo zwaar voor jezelf. Of kun je dat scheiden? Kun je zeggen van nou, emotioneel zit er ergens toch een laag muurtje? Misschien niet altijd een hoog muurtje, maar er zit wel een nou, laag muurtje. Er zit wel een muurtje tussen. Natuurlijk heb je een muurtje nodig. anders... Zeg maar, ieder vak heeft zijn, zeg maar, zijn barrières en zijn routine en zijn dingen die je moet kunnen. Een donatieprocedure en een gesprek over orgaandonatie is niet iets wat je in die koude kleren gaat zitten. Dus dat is echt iets wat ik wel mee naar huis neem. En ja, ik zonder. Ik, ik, Probeer dat echt zo goed mogelijk te doen. En, en put daar ook heel veel bevrediging uit. En ga dus, zeg maar, als het gesprek goed gegaan is... en de familie is tevreden, met welke uitkomst dan ook... dan ga ik met een tevreden gevoel naar huis. Ik, ik, ik probeer, ik, in, mijn, ik, in mijn hoofd zit, schiet een herinnering te binnen. Je had het over mijn altijd. Ik, ik kan me herinneren, relatief aan het begin van mijn, mijn, mijn carrière hier... toen nog bij de NOS. Dat ik een meisje interviewde en dat... Uh, een ontzettend leuk spankend kind... maar wel heel erg ziek met kanker. En die overleed een paar dagen later. Ik ben daar toen echt heel erg kapot van geweest. Ja. Dat ik ook, net als jij, soms een muurtje tussen dingen ja. moet zetten. Want je komt ergens en je wil niet overal in meegetrokken ja. worden. Dat gaat gewoon niet. En toch struikel je. Ja, het, is, het maakt natuurlijk wel uit... wat voor band je met familie met je patiënt hebt gehad. Of hij lang gelegen heeft, of ik hem heel kort gekend heeft. En ook of hij... Zeg maar als, als iemand overlijdt die 87 is, is dat emotioneel toch altijd minder zwaar dan iemand zeg maar, in, in de bloei van zijn leven heel vroeg. Dus er zitten een heleboel gradaties in. Maar je moet wel professioneel genoeg zijn om. Ja, het is mijn werk om mensen beter te maken en soms lukt dat niet. Ja, en dat, dat hoort ook bij mijn werk. Dus ja, dat, daar kan je niet altijd van emotioneel onder. Waar ik ontzettend van. Zeg maar, ik, ik kan het van me afzetten op het moment dat ik weet dat we alles gedaan hebben wat ook maar enigszins mogelijk is en zeg maar tot het uiterste zijn gegaan wat voor die patiënt zeg maar gunstig was hebben gedaan en die is niet gelukt dan heb ik daar vrede mee. In de twee uur wil ik praten over ervaringen met uh, orgaandonatie. Um, heeft u uh, als naaste wel eens moeten beslissen over orgaandonatie? Hoe heeft u dat ervaren en heeft uw kijk op het leven en de dood veranderd? Dat soort ervaringen. Daarover wil ik graag praten in het tweede uur van Casaluna Straks dus. Je kunt nu al bellen. 0800-1121. 0800-1121. Een mail sturen kan ook. casaluna@ncv.nl Of twitteren kan ook. Dus ervaringen met uh, orgaandonatie. En nu maar hopen dat uh, de minister toch niet al te rigoureus stopt met die voorlichting. Is nee. het nog te keren, dat proces? Nou, ik, ik vind de minister een beetje dubbel. Want aan de ene kant verandert ze niet het beslissysteem. Aan de andere kant zegt ze, de organisatie in het ziekenhuis moet beter. En wij hebben aangetoond dat er worden niet veel donoren gemist. Dus daar zit niet heel veel winst in. De behandeling van orgaandonoren is goed. Dus, zeg maar, Medisch technisch verliezen we er ook niet veel. De grootste winst zit in het naar beneden brengen van het aantal weigeringen. En, ja, en daar speelt zij met haar voorlichtingscampagne een grote rol in. Dus zeg maar, ze kan niet alle problemen over de schutting gooien. De Tweede Kamer moet er ook nog iets over zeggen. Ja. Dat is tegen de tijd dat het echt beleid gaat worden. Dan uh, wie weet uh, wordt de keer de Schip nog uiteindelijk. Rick Gerritsen, intensivist van het medisch centrum Leeuwarden. En uh, donatiecoördinator van de Noordelijke Provincie. Hartelijk dank dat je hier was. En uh, nou ja, je hebt in ieder geval één donor erbij. Nee, iemand die eventueel bereid is om... Oh, eventueel bereid. Ja, dat die is waar. Dan hangt het van omstandigheden af of het bruikbaar is. is het niet. Die kans is niet zo groot, gelukkig.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 Radio Bergeik. Radio Bergeik. Het radiostation voor Bergeik. Radio Berg Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Uh, in Bergijk, in Groot Bergeik. Uh, ga even rustig op de bank zitten... Want we hebben een uh, speciale uitzending vandaag. Het is allemaal in het teken van de gezondheid. En dat is dus voor iedere Bergrijkenaar uh, van belang. Er komen een aantal onderwerpen aan de orde die ja, toch zo'n zo 70-80% tot van de mensen in Bergrijk betreft. Dus uh, vandaar. Uh, dus een, uh, uh, ik kunt eigenlijk een special. Doen. Ja, goeiedag dames en heren, de speer is Peer van Eersel. Uh, zullen we maar gaan beginnen? Want er ligt een enorme waslijst aan ja, gezondheidsdingen precies. op we ons. Gaan beginnen. Zullen we beginnen? Ja, we gaan beginnen. We beginnen dan dus ook met gezondheidsnieuws. Precies. Uh, dag dames en heren, uh, dit is uh, in het kader van gezondheidsnieuws een belangrijk uh, bericht. Want aanstaande donderdag kunt u weer terecht op de parkeerplaats van de Elzerhof nabij de C1000 in Bergijk Van 9 uh, uur morgens tot half 6 avond staan ze er weer uh, voor een gratis voorhuidinspectie. Uh, dus uh, u kunt daarbij gewoon in de auto blijven zitten. Uh, Meld u zich bij aankomst direct voor een gratis voorhuidinspectie. Uh, Want, een, een ster, u, u kent het allemaal het probleem, een, een ster in de voorhuid... meer dan 50% doorscheurkans, ook op vakantie. Dus vakantiehitte enerzijds en vrieskouw anderzijds. Zorgen, dat weet iedereen, voor grote spanningen in de voorhuid... Uh, uitzetting en inkripping doen kleine barstjes, schuine streep, sterktjes doorscheuren tot een grote barst. En volgens uh, technisch onderzoek is de doorscheurkans van de voorhuid zelfs dan meer dan 50 procent. U kunt het voorkomen door de voorhuid door middel van een harsinjectie te laten repareren. En een tijdige reparatie voorkomt natuurlijk een dure en tijdrovende vervanging van de gehele voorhuid. En een voorhuid op vakantie laten vervangen is lastig. En de afwikkeling met verzekeraars is ingewikkeld. Er dus laat geen barst in uw vakantie ontstaan. Dus, gratis uh, voorhuidinspectie uh, en reparatie, eventueel met een harsinjectie in de voorhuid. Uh, aanstaande donderdag op de parkeerplaats van de Elsenhof, nabij de C1000 in Bergijk, van 9 uur s ochtends tot half 6 s avonds. En u kunt tijdens de gehele behandeling gewoon in de auto blijven zitten. Uw gastheer, Toon Sporenberg. Uh, dames en heren, uh, dit is uh, eigenlijk ook een soort gezondheidsnieuws... waar u uh, nu ga naar gaat luisteren. Het is uh, namelijk zo dat uh, de gemeente heeft uh, een bericht uitgevaardigd... waarin staat dat veel mensen kennen het. Ineens hoort men een waai in het hoofd, in het oor gefluit. Gesuis, gebrom en gekraakt. En dat zal zo wel overgaan, denken, maar dat gaat niet over. Het blijft. Dus oorsuizen, daar gaan we het over hebben. En bij mij aan tafel zit een uh, vrouw, mevrouw Noor Adams. Welkom, hey. mevrouw Adams. Hoi. Hey. Ja, mevrouw Adams. Uh... Ik heb het nu, Akers. Ik heb het nu. Misschien nu. Ja. Uh, mevrouw Adams is inderdaad slachtoffer geworden van het Oi, oei. Oh, Ik heb het nu. Je hebt het. U heeft het nu. Ik heb het nu erin. Ja. Nou. Uh... Oh oh oh oh oh, oh, oh. Doe maar nu. Ja, wacht even. Uh, dames en heren, we gaan... Uh, uh, ah. oh. Oh. Ja. Oh, oh, ik heb het nu. Oh, ja, u heeft het nu, oorsuizen. In mijn kop. In, in het hoofd. Uh, dames en heren, om u een indruk te geven... wat een uh, patiënt met oorsuizingen uh, door moet maken... Ah. Oh. Want het uh, ziet er niet mooi uit. Oh. Uh, gaan we even proberen met een uh, heel klein uh, hand... Ah handig microfoontje uh, in het linkeroor van mevrouw Adams, zodat u thuis kunt horen uh, wat het betekent om last oh. te hebben van... Eh. Ja, eh. ja, blijft u even zitten. Ja, oh, ik heb het nu, ik heb het nog steeds. Ja, als u nou even rustig blijft zitten, dan ga ik... Oh. Mevrouw Adams, als u even oh. rustig blijft zitten, dan ga ik proberen de microfoon in uw oh. oor uh, te, te doen. Oh. Daar komt ie. Hey! Oh! Zo, hij zet hem dicht! Ja, ja. oh. Jezus, wat een herrie. Jezus Christus! Oh. Kijk, je zet die, die boksen wat zachter. Dat is grote genade. Als je dat in je hoofd hebt, mevrouw Adams, heeft u dat de hele dag? Nee hoor. Niet de hele dag? gaat ook wel eens over. Hoe lang gaat het dan over? Minuut of tien. En dan begint het weer. Ja. Grote genade. Oh, er scheurt één box open. Het is een te grote belasting voor de box. Ted, Ted we halen die microfoon er weer uit. We halen de microfoon oh, oh. er oh. uit. Oh, dit was nog niks. Dit was nog niks. Wacht even, het is weer even weg. Oké, okay, kunnen we even rustig? Uh, ik weet niet, we hebben nu de luisteraars thuis laten horen wat u zo... Uh het grootste gedeelte van de dag in uw hoofd heeft. En dan zegt u, het is nog niks. Het is nog, het is nog niks. Nee, we hebben uh, gelukkig een bandje gemaakt van uh, wanneer het op zijn ergst is. En ik ga Ted nu vragen om het bandje te draaien. Uh, hoe het klinkt nou, als het mevrouw Adams echt, echt het heel erg heeft. Ja. Ik zou zeggen, thuis doet u de luidsprekers iets zachter. Uh, nee, doet u hem trouwens maar iets harder. Want dan kunt u beter horen hoe het werkelijk in het hoofd van mevrouw Adams... ongeveer 16 uur per dag klinkt. Ja! Oh. Nou, oh, dat, dat is dat, uh, flink, hè? Ja, dat kost ons allebei ja. die boxen die, uh, die zijn uit elkaar geklapt. Het gekke is als het voorbij is, dan vergeet je het ook weer, hè? Oh, ja? ja, dat is heel gek ervan. Ja. En dan is toch helemaal niet erg? En dan denk je, ach, nou ja. Maar ja, dan heb je het heel erg. Ja, want uh, u praat nu inderdaad heel rustig. Ja. Net als een normaal mens eigenlijk. Precies. In, uh, ja goed, je weet niet wie hier het komt en dan uh, gaat het natuurlijk mis. Maar ik kan gewoon alles erom doen. Nou, heel goed. Uh, geval... Oh, wacht dan! Oh! Nou, daar gaat ze weer. God! Holden! Ik heb het weer! Ja. Kun je me zien? ik heb het in de kop ja, weer! Ja, ja, eh. Uh, oh! Ja, gaat u maar even naar buiten! Oh! Fijn! Ik, ik ga even naar buiten! Oh, ja! Oh, dit is niet de aarde! Nee! Oh! Nou, eh. Uh, oh. Dames en heren, u, u weet dat nu dus. Als u iemand met uh, rare geluiden op straat hoort... Ik, uh, dan... ik, ik, moet ik nog even... Het is weer weg. Nee, maar gaat u toch maar weg. Daar En uh, de gemeente laat weten dat er helemaal niks tegen te doen is. Tot zover dit bericht over oorsuizen. Is dat nou wel zo? Is dat nou is wel dat, is dat zo? Is dat, zo? Is dat, is dat nou, zo? nou wel zo? Ja, we gaan eventjes bellen. Want ik heb gelezen dat uh, de Museval in de Muzeval in eerste al een mini-symposium wordt gehouden. Over betaalde, mensen, betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, dat lijkt mij uh, stug. Vragen om moeilijkheden. Vragen om moeilijkheden. Dus we gaan eventjes bellen. Met uh, mevrouw Thea Cox. Goedendag, spreek met uh, Thea Cox. Ja, met Thea Cox. Ja, mevrouw Cox. Uh, we hebben gelezen dat er een uh, mini-symposium in de Muzeval in Eersel uh, wordt gehouden over betaalde arbeid voor mensen met een uh, verstandelijke beperking. Uh, onder de titel Echt werk, maar nu ook nog betaald. Uh, nou, lijkt dat ons vrij stug. Verstandelijke gehandicapten die betaald werk uh, krijgen. Is ja, dat nou dat echt Ja, Dat klopt ook helemaal niet. Oh, het is niet correct. Nee, want die mensen moeten niet betaald worden. Nee, dat dachten wij ook. Want die, uh, die moeten dat werk doen. Ja. En dan mogen ze blij zijn dat ze dat werk mogen doen. Precies. Want uh, dat vreselijk veel risico's. He, je gaat natuurlijk niet de televisie laten maken... door iemand met een verstandelijke handicap. Nee. Want die weet niet hoe die draadjes en die dingetjes allemaal aan elkaar moeten. Nee, die maakt er een, een puinhoop van En natuurlijk. je kan niet ook alleen maar knijpers laten maken... Uh, want dat doen ze in de gevangenis al. Ja. Dus we Goeiedag, dit is Pierre van, van Eersel. Ik bemoei me, ja, me even oh, mee. Sorry, luisteraars. Normaal gesproken doe ik de rubriek alleen. Maar uh, Pierre van Eersel breekt even in op dit belangrijke onderwerp... namelijk ja. verstandelijke ja, ik ik dacht even. U kan toch gewoon zeggen tegen die verstandelijke gehandicapten... dat ze betaald worden? En dan zegt ze gewoon, uh, na een maand, ik heb niks op berekening. rekening. Zegt ze, ja, maar je bent een knettergek? Nee, dat kan je niet doen. Waarom niet? Omdat je eerlijk moet zijn. Je moet tegen die mensen zeggen... Ja, maar ze jij... zijn toch verstandelijk gehandicapt? Dan weten ze toch niet dat jij eerlijk bent? Nee, moet je luisteren. Nee, die mensen weten heel veel. Ze weten heel veel dingen niet. Maar ze weten ook heel veel dingen wel. En je moet ze gewoon serieus nemen. En je moet gewoon zeggen, ga jij le maar lekker wat doen... maar je krijgt er niet voor betaald, ben je gek. Nee, precies. Ben je en gek, dat... zeg je dan ja. tegen ze? Ja, dat kan je gewoon tegen ze. En dat zeg ik de hele dag tegen ze. Ben je helemaal hele gek? Dag, ben je dan nou helemaal gek? En dan zeggen ze ja. Ik ben helemaal gek. Het gekke is Van dat gekken? zij niet weten dat ze gek zijn. Ja, ze weten het wel... Maar. Uh, ergens, uh, ergens weten ze het ergens wel? Ergens weten ze het wel. Maar als je nou zegt ben je gek, dan zeggen ze nee. Oh. Voelt een en verstandelijk je... gehandicapte zich er schuldig over dat hij verstandelijk gehandicapt is? Soms wel. Oh, dat is goed. Als hij. Als hij uh, uh, maar als hij iets doet van dat hij met je zit te praten. en hij spuugt in je gezicht of zoiets. Ja, ja. Of hij, dat... hij, hij, hij doet het in zijn broek en het komt over jouw handtas. Dan zegt hij wel van. Neem me niet kwalijk, maar. Uh, ik, dan, ben gek. Dan, ik ben gek. En dan zeg ik, jij bent helemaal niet gek, je plast alleen maar over mijn tas. Ja, maar, maar dan krijg je, je niet voor gek, betaald. Je spukt in mijn gezicht en dat is vervelend. Ja, dat is een hele filosofie, hè. Maar ja, dat... weten die, weten die verstandelijke gehandicapten? Ik, ik heb nog even een interessante vraag. Ja. Zijn ze zich wel de hele dag bewust van het feit dat ze er eigenlijk niet hadden moeten zijn? Uh, nee, zes, uh, nee, het gekke is, het, uh, dat is het gekke juist, hè? het gekke, maar gekke, dat zij er soms van genieten dat wij zo last van ze hebben. Ach. En dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Uh, dus je wordt, uh, want je wordt zelf helemaal gek van ze, dat je de hele dag maar uh, daar gespuug en gedoe en ze en niet tegenhouden. En, en, en, en, zo, en dan willen zo, ze dan, zo, dan ook nog voor betaald hebben. En je van achter en van voren, als je niet uitkijkt. Ook nog. Ook nog. En daar word je gek van. Ja. En dat vinden ze toch leuk dat ze dat kunnen, kunnen bewerkstelligen. Nou, uh, vriendelijk bedankt voor uh, de bevestiging... dat uh, geen betaald werk voor mensen met verstandelijke beperkingen nee, is. Nee, want wat, wie dat nou erin gegooid is... Ja. dat zal wel een of andere uh, gek, zijn. Gek, gek zijn, zelfs geweest. zijn, ja. maar het is van de gekken. Ja, precies. Nou, dan wouden we toch eventjes verifiëren. Dank u wel, hoor. Radio Bergeijk. Het radiostation voor Berg Eik. Dit is in het kader van het bedrijfsnieuws. Uh, goed, um, de babydump. Ja, dat is een hele toestand daar. De Borstdijk, 247 tot 252 in Eindhoven. We hebben daar afgelopen keren ook al over bericht. Um, niet meer komen om de, die gratis baby's. Uh, het was een, opeens een stormloop. Het was uh, uh, vijf baby's halen, nul betalen. En uh, de baby's, het is nu op. Er staan nog steeds lange rijen voor de poort. Maar het is, de baby's zijn op. Dus is niet meer gaan naar de, de Bosdijk, staat dicht. Heel veel mensen hebben zich daar al klem gereden. Uh, in de hoop op het uh, verkrijgen van vijf gratis baby's. Maar uh, het feest is uh, voorbij. Er zijn geen baby's meer. Berg eik. Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk, voor het volk. Opa zei altijd, de zenuwen kennen je verbrengen. Einde Bergijkse volkswijsheid. Dat, uh, nou ja, tot zover deze uitzending geheel in het teken van uh, gezondheid. En uh, dat, uh... wat zeg je? Je voelt je niet lekker? Dan ga je toch even op bed liggen, dadelijk, na de uitzending. Je gaat toch niet, terwijl ik een afkondiging doe, in mijn koptelefoon zitten blazen dat je je niet lekker voelt? Hoezo? Jij wil... Je man, jij bent een... Hoe heet zo'n ding? Zo'n hypo... Hypo-dinges ben jij. Hypotoop. Hypotoop, precies. Je hoeft maar iets over gezondheid te horen of je... Je voelt je niet lekker. Aanstellen. Uh, dames en heren, tot zover dus deze gezondheidsspecial. Uh, voor alle zieke mensen in Bergwijk zeg ik dus uh, zeker vandaag uh, beterschap. En voor alle gezonde mensen, die paar die nog wel gezond zijn, zeg ik uh, kop op. Ja.